Op de Duitse rivier de Elbe bij de stad Stade, vlakbij Hamburg... is een historisch zeilschip gezonken na een botsing met een containerschip. Zeker vijf mensen raakten gewond van wie één ernstig, meldt de politie. Het zeilschip stamt uit 1883. Het 141 meter lange containerschip voer onder Cypriotische vlag. Reddingsdiensten zagen de aanvaring toevallig gebeuren... omdat ze vanwege een andere melding in de buurt waren. Ze haalden 43 opvarenden van boord.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 De politie denkt dat de middelbare scholier alleen handelde. Hij kreeg via de berichtendienst Telegram instructies over het maken van explosieven en het bekeren tot de islam. En dan tennis. De finale van het vrouwentoernooi van Roland Garros is gewonnen door de Australische tennister Ashley Barty. Ze versloeg Marquetta van Drusova in twee sets. De finale van de mannen is morgen. Die gaat tussen Dominique Thiem en Rafael Nadal. En dan het weer. Vanavond neemt de wind gewijdelijk af. Verder wordt het grotendeels droog en klaart het flink op. Morgen verloopt het zo goed als droog met soms zonneschijn. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnlandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. De zaterdagavond zindert met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, heerlijk jongens. We zijn weer begonnen. Het is 4 over 8 en dat betekent dat wij van start gaan met de Euro Breakdown. Patrick. Ja, je hebt de tips, heb je klaarstaan? Ik heb ben er eindelijk over uit. Tips? Dus toch Tip. wel twee? Nee, één. ik krijg er maar één. Oh shit. Ik zit weer in hetzelfde dilemma als vorige week. En ik heb weer niet voor dat ene nummer gekozen. Ruakt ik heb uit. toch weer voor een ander nummer gekozen. Ik heb voor uh, Imagine Dragons met Birds gekozen. Ja, ja dat, dat is ook echt je definitieve keuze nu. Het is mijn definitieve keuze. Heb okay. je toch weer een andere ingetikt? Nee, helemaal niet. Oké. Okay. We gaan beginnen. Lekker. Two hearts, one valve Popping the blood, we were the flood, we were the body and Two lives, one life Sticking it out, letting you down, making it right The leaves changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. The seasons they would change. Imagine Dragons, dat is de eerste tip, Patrick, die van jou niet gelijk bekritiseerd wordt, hè, jongen? Jo, de eerste de, Ja, hou toch op. <laughs> niet de eerste keer. Ah, oké, okay. je hebt ook een paar tips gehad die gelijk op nummer 1 terechtkwamen. Juist, en, en, en de rest. Sorry. Ja, oké. Okay. Ik had ook een tip die je die, uh, het Songfestival gewonnen hebt. Ja, oké, okay. ja. helemaal goed. Ja. Nou, eerst jouw tip. Ja, ja. ja. ja mijn tips <laughs> halen meestal. Die ik, ik heb één tip gehad, die kwam ook echt gelijk op nummer 1. En dat was, was ook wel te verwachten. maar Heel uniek. Hij was ook gewoon goed en hij staat nog steeds in nummer 1, dus da. <laughs> We gaan in tussentijd door naar een tip waar ik een beetje over twijfelen. Voor de mensen die me daarop gaan afschieten, ik hoop het niet. Maar Eminem heeft met heel veel mensen een samenwerking gehad. Zo heeft hij dus onder de andere ook met, met Royce heeft hij een samenwerking gehad. En daar heeft hij een album meegemaakt, Bad Meets Evil. En daar is deze plaat uit is Everything MUZIEK y'all better read my lips, I don't spit raps, it's ill for you to just hack and steal and leak my shit, so keep my trip. I hope y'all don't think y'all helping me out with that shit, that shit stressing me out, nickel nine is blowing up, Christmas time you should hang my album on top of your fireplace, cause around that time my stocking is going up, feels like a victory bittersweet, cause the bigger I get, the bigger the wedge between the relationship of me and my bigger bro, hear what I said, feels like the shit was switched on me, everything I do for the nigga and the nigga know I would do anything for him, but the nigga refused to put straight shit on me, keeping your distance probably best, I don't wanna fuck with me, but you know me probably best. Fuck pity, you want that, you know it's Layla Ali Chess. Tough jitty, the problems, you got a problem, you think that I'm already set, so I'ma look down on you, just be proud of me, you already got my respect. I ain't tryna say something I regret, so I'ma just stop chasing the pain, let you deal with the fact that we don't get along, cause I got a big face in the game. Sometimes I feel like fuck my life, I fuck with a few niggas, did I know if my chick was a shady hoe? Niggas wouldn't think twice, but they fuck my wife. Guess that's the difference in friends and associates, I done been broke, I done been through the motions, I don't take no attention to birds, I use my scope. I tend to the boat just knowing if ever blows up your phone just to talk I don't make money just to loan it to y'all Tell a nigga that thing you violin it's like dialing And then talking to a hole in the ball Please look at these expenses, these niggas expensive If I gotta lend you money every time I see you Just to be a friend, bitch, I don't really need your friendship Everything I enough What more can I give up Is there really one that I can trust I live in a bubble. I struggle with the fame. Trouble is the pain grows double. Give a fuck what you say. With well, my music, you take so subtle just to give it away to people who don't even appreciate. Close, motherfucker. I'm living today 'cause I break my back to give you my heart, You steal my thoughts. It's like driving a spike through my heart. You might not think it's that big of a deal to steal from me, but music's all I got aside from my daughters. Never sound like a martyr, but it's getting harder than not talk. Not Go crazy, trapped in his house, I'm about to just snap him I'm not, not deserving of what I got, can I not work for it? Put it all in every record I record When the police tell me why, on a surfboard, it keep happening I keep rapping, but I wonder sometimes, is it worth all the, the bullshit, cause it feels like a town, there ain't no getting up from But I won't let it get me down, I'm gonna succumb I'm anything black to him, so fuck him They'll appreciate me when I'm gone They'll say it was ill right, the way I kill mice But the way I feel right now, so it just feels like I'm so dumb with the shit That I may as well wipe I've got nothing else to give you, nothing left to contribute, farewell I beat you, but before I go, my last gift to you, ladies and gentlemen, slow house I give you everything not enough, what more can I give up, is there anymore? Really Yes, bad Meets Evil, take for me, hoorde je net voorbij komen. Dat is mijn tip voor deze week. We zetten de twee tips nog heel even op een rijtje. Is het wat vuurwerk? Patrick het zo goed gedaan. God, oh god, oh god. Wat goed. Patrick, zijn tip was: birds van deze week van The Imagine Dragons en Bad Meets Evil, dat was mijn tip. Take From me, hoorde je voorbij komen. Ja. Maar, Rain, de <laughs> eerste keer dat je hier bent. Wat vind je ervan tot nu toe? Leuk. Leuk. En uh, dynamisch. Ja. En ik zei, ik zei net, toen even niemand het hoorde, dacht ik. Mm -hmm. van, nou, het is nog best spannend wat radio maken. Want je moet wel de hele tijd uh, weten wat je zegt en wat je wilt zeggen. Ja, ja. ja dat, dat, dat, dat zit zeker wat in. Maar dat, dat, dat, dat, dat groeit en dat gebeurt met de tijd eigenlijk. Dus uh, dat gaat heel snel. Uh, in de tussentijd, Patrick, jij hebt nog, een, uh, nog wat nieuws klaarstaan. Ja, zeker. wil je hem nu doornemen? Ja, zullen we het nu gelijk ja, doen? Ja, doen we dat dan meteen. In, dan kunnen ze een paar plaatjes achter elkaar draaien worden de mensen ook vrolijk van. Ja. Uh, Chris Brown en Drake gaan samenwerken. Uh, Patrick vond het al raar, maar ik vind het raar dat het eigenlijk nog steeds niet gebeurd was. De artiesten zijn al vrij lang uh, op de scene te vinden. Uh, waar het eerder, twee eerder nog echt echte rivalen van elkaar waren... hebben zij dus nu de handen ineengeslagen voor een collab op het uh, album van Chris Brown. Het gerucht gaat dat de twee uh, ruzie hebben gehad uh, om uh, ja, de mishandeling ook van uh, zangeres Rihanna... die uh, Chris Brown mede heeft... Uh, ja, die, die, hij, hij heeft daar vreselijk toegetakeld. Ik weet niet of je dat ooit wel eens gehoord hebt, maar dat is echt gebeurd. Er zijn ook video's, foto's van. En hij is er eigenlijk toch nog aan teruggegaan. Ja, daar is hij in aangekomen toen Drake vorig jaar Chris Brown ineens aankondigde als gastartiest bij zijn concert. En nu zal Drake ook nog eens te horen zijn op een van de 37 nummers van het nieuwe album van Chris Brown. Dus nou ja, dat is nogal wat. Ik vind het... Uh... Is ja, het handig? Ik weet niet of het heel handig is. Wat gaat hier uitkomen? Ik denk dat het een flop wordt. Nou... Nee? Nee. Nee? Nee, nee, Nee? Nee. Nee, dat nee, niet. Nee, nee, hebben nee, de, nee, ja. nou, daar hebben ze alle twee te veel geld voor. Ja, oké. Okay, ze kunnen ze alles al... kopen. Ja, uh... Daar zijn ze net even te goed voor. Dat gaat niet, hun, hun, hun, hun, niet hun gebeuren. Dat gaat niet gebeuren met rollenleger. Gaat niet gebeuren. Nee, dat dus, hebben ze uh, nee, net voor. Nee, dat ja. Gaat niet gebeuren. We gaan er met de jaren gaan we het meemaken. Nou ja, met de jaren dus we hebben we nu één samenwerking gehad. Hè, en daar blijft het voorlopig denk ik ook wel even bij. De rest gaan we allemaal nog wel meemaken. We hebben voor dit uur hebben we nog een aantal dingen. Ik zal ze heel snel op rijt zetten. We hebben om half negen de Huiskeukentuin. Een studio rapper die in de studio voorbij komt. Die gaat weer even de klok van half negen goed zetten. Dan hebben we ook nog onder andere Jay Z en de manager van Troy Carter. Die gaan een album van een album van Prins gaan lanceren. Zanger Aloha Black. Die op de plaat SOS te horen is, vertelt over zijn ervaringen met het maken van de plaat. En we hebben natuurlijk ook nog: je moet het maar weten, die hebben we straks van na de klok van half negen. Dus ik ben benieuwd jullie je gaan weren. Want ik heb ze wel weer uit. Ik, ik moet ze nog uitkiezen, maar ik heb een idee... in welke hoek ik het ga zoeken. In zeker een hoek dat ik niet weet. Nou, het zal niet de eerste <laughs> keer zijn. Uh, ja, ik, ik probeer het altijd wel zo, zo, goed mogelijk, <laughs> uh, zo goed mogelijk aan te kleden. Ja. Dus, en nou, uh, niet goed genoeg altijd, want soms win ik niet. Nou ja, soms. <laughs> soms. <laughs> hey, Peter, u is zelf nog niet te kort. Nee. Doe no. jezelf nou niet tekort. Oké, okay, nooit dan. Naar weinig. <laughs> het is dat, dat Quint en de is, maar anders had je nog wel een paar keer gewonnen. Of verloren. Verloren. Ja, dat, dat bedoel dan. ik. <laughs> we gaan door naar uh, Lick Deandra de lick-up van Leandro da Silva en Sam Straywood. Nog een paar platen daar tot half negen en dan gaan we kijken wie er van nummer 20 tot en met 10 op een rijtje staan. We moeten even een beetje in de zomer blijven, in de sfeer. beginnen oh. maar. Oh. Kick up up dip, jump high and kick up, kick up, let's go, let's go and a kick up, kick up. Call. Until you're done with running, I'll be patient I see a man Goed, je hoorde in totaal vier platen op een rij. Doen we eigenlijk niet heel erg vaak, maar we hadden vier hele mooie platen klaarstaan. Uh, waaronder dus nogmaals I'm Not Alone, The Camel Fat Remix, Giant, Rag and Bone and Calvin Harris, One Touch, Jess Glynn, Jax Jones en Lick Up van Sam Straywood en Leandro da Silva. Heerlijk. Ik hoor hem al. Ja. Hoor jij hem ook? Hoe jij, hem ook? jij komt, hem ook? Hij komt, hij komt, hij komt. Tijd. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan Falafel. Hey jullie die shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. yeah. Oh, yeah. Yes, ah. huis, tuin en studio rapper. MC Falafel helemaal terug. Geweldig. vastpuntje om half negen. Hier in dat tweede uur bij de Euro Breakdown. We gaan in de tussentijd gaan we beginnen, want jullie weten het. Half negen betekent dat wij de nummer 20 tot en met 10 gaan doornemen. We zijn al 20 platen verder. Nu gaan we kijken wat er gebeurd is. Als we starten bij nummer 20, wie zien we daar? Dan zien we Tough Love, Avicii, Agnes, Vargas en Lagola. Staat nu vier weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 11. Op plek 19, Stay, David, Guetta en Ray. Vier weken in de lijst. Vorige week op plek 22. Drie platen gestegen. Dan, what I like about you. Jonas Blue en Theresa Rex. Elf weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 15. Nu op plek 18. Drie plaatsen gezakt. Lick up Leandro da Silva en Suel en Sam Stray. Hoorde je natuurlijk net. Staat nu drie weken in de lijst. Staat op plek 17. Vorige week op plek 24. En op plek 16. One Touch. Jess Glynn Jax Jones. Vorige week stond hij nog op plek 29. Nu op plek 16. Dus 13 plaatsen gestegen. Staat twee weken in de lijst. Giant, Calvin Harris en Ragambo Bowman. Kom je tegenwoordig tegen op plek 15 deze week. En stond daar nu 21, 21 weken in de lijst. Ik zeg het goed. Vorige week nog plek 13. Twee plaatsjes gezakt. En I'm Not Alone. De Calvin Harris. De Campbell Fat remix. Kunnen we hem ook wel noemen. Op plek 11. Nee, plek 14. Vorige week op plek 12. En staat nu 6 weken in de lijst. Dan Starry Night. Peggy Goo. Vind je deze week op plek 13. Staat 5 weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 17. Is dus vier plaatsen gestegen. Happier, Marshmallow en Bastille. Vind je deze week op plek 12. 41 weken in de lijst. Is 3 plaatsen gezakt. Stond vorige week op plek 9. Dan Summer Days. Martin Garrix, Macklemore en Patrick Weeks. Staat deze week 6 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 3. Is dus keihard naar beneden gevallen. Naar plaats 11. Maar desalniettemin We gaan hem volgende week zeker nog een keer draaien. Dan Kygo, Chelsea Cutler, twee weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 14. Moet het nu doen met een prachtige 10. Hij komt langzaam de plek 10 in, in paraderen. Wij gaan straks beginnen met je moet het maar weten. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Maar is not oké okay. Kygo en Chelsea Cutler.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 I recognize her face Tell me does she make you Go Chelsea Cutler, not oké. Okay. Nu twee weken in de lijst, eindelijk die top 10 binnenkomen, harken. Heerlijk. Ik ga in de tussentijd ga ik uh, de jingle ga ik er even bij pakken. Oh jee. De ja, jingle. De jingle. Dus uh, vermaken jullie zelf even. Yay. Oh, we hebben hem nog niet voor elkaar. Oh. Nee, ik heb hem normaal gesproken, ook ik hem erin zit. <laughs> maar vandaag dus even niet. Oh, Frank Dane. We, we hadden het over een vast Dus Frank Dane, als je luistert. Zo, zo kan, kan het het ook. <laughs> dat ook. Ook iets wat iedere week terugkeert. Ja. Elke keer Klopt. weer Frank Dane. Voordat Frank het een keertje hoort en ik vernak, moet ik die jongens toch maar een keer uitnodigen. Ja. zo ja, ja. chaotisch, dat doe ik ook. Dus we kunnen. We, okay. Kom, ja, komt die Dat kan, dat kan, dat kan. kan, kan. Ah. Hij komt er, jongens. Dus okay. dus het duurt te lang? Dat zingt mijn dochter ook wel <laughs> als ze zin in krijgt. <laughs> uh. Hahaha. <Hey. laughs> Het mocht even duren, maar... We zijn er. Dames en heren, je moet het maar weten. Het Vragenspel van de zaterdagavond. De vragen kunnen uit iedere hoek komen. Dus wees scherp, wees gewiekst. Wij hebben deze week achter microfoon 2 Patrick zitten. Joe. Patrick heeft al een aantal rondes op zijn naam staan. Twee keer achter elkaar gewonnen. Twee keer achter elkaar gewonnen. Als het er geen drie gewonnen. zijn. En we hebben een debutante deze week. Ik word zenuwachtig. Stel <laughs> u voor, stel u voor. Er staat zoveel op het spel. Ja, de debutant heet Maureen. En die doet dit voor het eerst. Marien, wat verwacht je hiervan? Ja, veel of niets. Maar iets tussenin geloof ik bijna niet. Alles <laughs> of niks. Dat was hartstikke goed. We gaan de vragen wat anders instellen dan normaal gesproken. We kunnen of multiple choice of een ja of nee vraag krijgen. En we gaan beginnen met een ja of nee vraag. En ik hoop dat jullie scherp zijn. We beginnen met de eerste. De EU-vlag heeft 25 sterren. Is dat ja of is dat Nee. Maureen? Nee. Patrick, wat zeg jij? Ja, dan zeg ik ja, want uh, het eerste heb toch goed dus. Maureen? <laughs> ik ik ja, heb ik... gewonnen. De eerste punt is voor jou. Ja, de eerste o, vraag heb je gewonnen. Gelukkig. De <laughs> eerste punt is voor jou. Ja, nee, nee, ik Patrick, je. ben je nog een beetje... Je normaal gesproken, jij ja, wint meestal wel met een ja, achterstand. Maar... Ja, dat klopt, maar... Als, ik, ik ben dan bang dat als ik dan deze vraag fout heb, voel me zo stom, weet je wel. Dus ik denk, nou ja, kan beter iemand anders misschien die fout maken. Maar okay. dat lukte niet. Nee, maar ik denk juist... Um, kijk, ik kan nu te blij zijn dat ik niet helemaal roemloos afga. <laughs> en dan ga jij terug scoren. Dus we ja, gaan het zien. Okay. Hij heeft deze vraag uitgekozen, omdat hij er wel vanuit ging dat ik het niet wist. Nee, dat is niet waar. Oh, okay. Ik had wel verwacht <laughs> dat je dit zou weten. Ik wist het ook hoor, maar Welke ik had geen antwoord. Welke kleur? We gaan naar de tweede vraag. Welke kleur? Is kobalt. Wie? Kobalt. Ja, dat weet ik toch niet. Zie je? Een doorgestoken kaart. Blauw. Marleen zegt blauw? Niet blauw. Niet blauw. <laughs> oh, je, je, je, je. Nou, Marleen, hij gaat naar jou. Ja, dit zijn echt... Ik heb er niet, nog nooit leuk, van gehoord. Dan is het, <laughs> ja, dan is het leuk? <laughs> hij kan niet zo goed tegen ze verliezen. Jawel. Ik vind het alleen niet leuk als ik niet win. <laughs> ja. maar, maar, weet je wat, hè? in de stijl... In de stijl van de Euro Breakdown pakken we natuurlijk ook nog een stukje muziek erbij. Van welk nummer zei Freddie Mercury het gaat over een high-class escort dame? Nee, nee, nee, nee, dat moet ik welk nummer van Queen werd hiermee bedoeld? Nee, ik weet het. Zal ik een nee. multiple choice maken? Ja, doe mijn uh, multiple choice. Ja? En ik teef mijn hand erop als ik denk van, oh, dit moet een wezen. Oké, okay. <laughs> hartstikke goed. <laughs> Als ik snel genoeg ben. Ja? Nee. Echt maar. Oké. De vraag luidt. Van welk nummer zei Freddie Mercury... Het gaat over een high-class escort dame. Is dat A. Bohemian Rhapsody. Is dat B. We Will Rock You. C. Killer Queen. Ja. Of D. Love of My Life. Patrick, was wel eerst. Ja. Dan zou het wel Killer Queen zijn of zo. <laughs> Jij doet C? Ja, escort dame. Killer queen is ook een dame. Ja, maar love of my life. Ja, dat dat, ook, ja uh... het gaat ook weer over naam. Maar eerst de ingeving, want anders had ik het fout. Anders was ik te laat. Oké. Dus ik ga gewoon voor de... Uh, we het ook C? Marien, zeg het maar. Love of my life. Uh, ja? Oeh, we gaan invullen. Ja, dan weet ik het al. Je, we, het we zitten bij de laatste ronde. <laughs> laatste ronde. En het C is goed. C is goed, Petit. Nee, niet. Oh, Toch jeet. één punt. Maar... Ik heb wel verloren. Dat betekent wel, Maureen heeft gewonnen. Joehoe. Maar volgens mij is het ook een van de eerste keren... dat uh, alle vragen beantwoord zijn. Ja. <laughs> ja. Dat is zeker waar. Normaal gesproken is er altijd wel één vraag die achterblijft. Ja, die we allemaal gewoon niet weten. Die ze allemaal niet oh, weten. Heet? Ja, oh, en het is een van de eerste keren dat alle vragen beantwoord worden. In ieder geval zover ik... We ik dat herinneren. <laughs> nee, want dan verlies ik. Oh jee. Oh jee. <laughs> ja, nou ja, dat is zo. Er blijft altijd wel één vraag met jouw fanatie. Blijft er altijd wel... Uh... Liggen. Ja. ja, blijft liggen inderdaad. Ja. Dus ja. Wat... En vandaag niet? Ja, nou, ja ik, ik ben heel erg trots op je. Oh, dat, ja. ik er eventjes, dat ik het even benadruk. Uh, maar ja. ja, nee zeker. Als ik zeker. deze niet had geweten had. Weer een vraag blijven liggen. Ja, dat, dat is absoluut waar. Dat is, uh, maar je krijgt hier geen extra punten voor. Dus je kan slijm nou, Misschien krijg ik nog een 2-2'tje een twee, of zo. Weet je. Ah, had gekund. Had ja. gekund. Het is ik, al ja, <laughs> dat stilstonde muziekje. Maar dat heeft er eigenlijk alles mee te maken. Uh, zoals er iedere week vier nieuwe binnenkomers zijn... hebben we er nu drie gepresenteerd. En er is er eentje... die uh, wel bijna... Het scheelt, een aantal plaatsen. het scheelt echt een aantal plaatsen... maar bijna wel echt als hoogste binnenkomer... wel ooit genoteerd kan worden... Um, en dat is Chesto. Chesto die heeft met Jonas Blue en Rita Ora een collab opgezet en daar is Ritual uitgekomen.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 I'm not killing my side. I'm not killing I'm not killing my side. I'm Ja, Mabel, don't call me up hoe jullie net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Heerlijk. We zitten in de laatste tien minuten. Ja, het is het snel gegaan. Ja, maar het gaat altijd snel. Ja, als het leuk is. Heb... Meneer, zei het net, het gaat ongelooflijk snel. Heel snel. Kun je bedenken als we hier nog een derde uur achteraan pakken. hebben. Oh, Wat zou dat lekker zijn? Oh. Hè? oh, ja. oh. So, hoorde ik jullie net niet iets zeggen van dat er straks een uh, non-stop programma is? Ja, zeker. Ja. Ah. Dat biedt dan toch mogelijkheden? Dat, nee. nee, dat, <laughs> nee. dat Dat dan weer niet. Nee, dat, dat zeker niet, uh, dat nee. niet. Volgens mij staat er wel echt wel het een en ander ingepland. Ja, dat, in de programmering. Jazeker, nee. Um, dat, uh, ja, dat, oh, dat je het verschuift in de nacht. Maar dan heb je ook weer de night. Uh, je hebt sowieso de, de night ja, ik, ik, nou, ik, ik zou er op zich best nog wel voor openstaan. Maar ik, ik um, zou dat dan eerder overdag, denk ik, doen. Uh, omdat ik ook met de kinderen zit dan. Vrij, vrijdag, vrijdagavond. Vrijdagavond zou ik eventueel al kunnen inspringen, maar dan moet ik ook nog kijken. Want ik, ik heb de kids ook nog. Dus ja, ik, dat, dat is even een dingetje. Maar dat is tot nu toe ja. nog helemaal niet ter sprake. Dus. Dus, uh, nou, het is nu dus eigenlijk. Uh, ter oh ja. Ja, ja. ja. Van de 24 uur gaan wij er twee gaan wij er opvullen. Uh, dat is misschien wel even leuk even om te weten. Uh, ik kan er in het kort wat over vertellen. Maar die kan er denk ik misschien nog wel uh, wat bijvulling aan geven. Um, uh, in Amsterdam Beach Hotel. Uh, in ieder geval uh, wordt uh, de 24 uur van Zandvoort wordt daar gedraaid. Van ZFM Zandvoort. Uh, waar dus volgens mij ook alle programmamakers een steentje gaan bijdragen. om die 24 uur vol te krijgen. Volgens mij is dat wel de opzet. En ja. ik kijk ook eens even Patrick aan. Want jouw broer die is daar denk ik heel hard bij bezig... om ja. dit programma uh, rond te krijgen. Die is dat een beetje aan het organiseren. Precies. Een beetje aan... en, uh, en laten we ook uh, Suzanne Jans even noemen... die haar deuren gewoon voor ons opengooit. Mm -hmm. uh, ik ben uh, Vloed. En uh, het komt wel goed. Maar mof... Zeker. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Is de, is... Ja. Dat kun je nu wel zeggen. Is de line-up al bekend? Van de 24 uur van Siemens Zandvoort. Nee, hè? MT Boule? Nou ja, nou, wij zijn natuurlijk een Euro breakdown. Ja. Maar wat, wie staan er nog meer op de line-up? Uh, dan ben je bij mij niet. aan het goede adres om dat ja. nu eventjes naadloos uit te maken. We gaan schudden. even bellen met Roy. Nou, ja. in, in, het kader de van de, in het kader van de tijd, die, ik, die, die ik heb, ja. ga ik dat absoluut nou, niet meer redden. Dat, ja, had dat had dan het. weer niet. Toch weer dat derde uur. Toch dat derde uur. Ah. Ja, dan ja we echt. kunnen ook wel over Radio Mario heen draaien. Maar nou, ik denk dat hij dat niet zo leuk vindt. Ik vind. denk dat hij dan heel boos opbelt. Ja. Ja, dat denk ik ook. Wel. Of langs komt. Ja, dan wordt hij woest. Doe maar niet. Nee, dat, dat heeft geen goede afloop... Uh... Jongens, we gaan uh, even doornemen wat er precies gebeurd is in de afgelopen twee uur. We hebben 40 nummers, vier nieuwe platen zijn er binnengekomen. En we gaan eerst eens even kijken naar welke vier platen dit nou precies zijn geweest. Dan, uh, als we gaan kijken bij de nummer 40 tot en met 30, hebben we op plek 36... ...Somewhere Special of Aya, Cat Connors hebben we staan deze week nieuw binnengekomen. Wish You Well, Sigala en Becky Hill vind je deze week op plek 32 ook nieuw binnengekomen... Dan reizen wij af naar nummer 30 tot en met 20. En dan vinden wij precies op het midden... Dan ...vinden wij Summer Air, Hardwell en Trevor Guthrie op plek 25. Als wij dan nog verder doorreizen, dan gaan we zelfs helemaal die top 10 gaan we in. En dan komen we net iets voor de helft Komen we uit op nummer 6. Ritual, Rita Ora en Chesto en Jonas Blue. Dat zijn de vier nieuwe binnenkomers van deze week. Dijken van de Platen. Dijken van Platen. Dijken van Platen. Daar zijn kan me horen als je uit Zandvoort komt. <laughs> Hartstikke goed. Uh. Voordat we straks aan het uh, nummer 10 tot we met 1 gaan beginnen. Ja. Patrick. Ja. Wat ga je vanavond doen? Een drankje drinken, of misschien twee. Barman hebben mij niet gehoord. <laughs> <laughs> ik ga het zelf ja, daar ook... ook op hetzelfde adres? Nou ja. ja. ja. Nou, weet je niet bij de, bij, En bij dezelfde verjaardag? Ja. Oh, kijk, dat Zeker. wordt gezellig. Nou Gaan we muziek drinken? Oh nee, dat wordt gedaan. Uh, dat wordt gedaan. Oké, okay, gelukkig. Mogen we wel drank drinken? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Nou, dan gaat het een heel nou, gezellig feest worden. Nu we worden. het hebben over drank drinken. Ik oh. weet niet of jij dat ooit hebt meegemaakt. Maar er is dus nog een tijd geweest dat mensen ook gewoon alcohol mochten drinken. Ook hier in de studio. Dat was op het Gasthuisplein. Was dat ook nog? Ik weet niet of je daar ooit was over wat, over wat over hebt gehoord. Het uh, klonk een beetje zo. Het was feest, kan ik vertellen. <laughs> het was echt feest. klinkt goed. Ja. Ik weet niet of het al voor de luisteraar even goed klonk. <laughs> nee, nou, de luisteraars in de tussentijd wel wat gewend van ons. Die, die, die, die, die kunnen wel wat hebben. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat, uh, die, die, die, die weten in de tussentijd werd, weten ze wel een beetje hoe het hier rijlt. Ja, hoe die het ook. aan toe gaat. ja. ja. ja. Wij gaan plaatsmaken voor dat klassieke muziekje, maar ook voor iets anders. En dat noem ik het tijdstip. Are you ready to rumble? We gaan beginnen, de nummer 10 tot en meteen. Op nummer 10 hebben we deze week Summer Days. Martin Garrix, Malcolm Moore en Patrick Weeks. staat zes weken in de lijst. En op nummer 9 hebben we O.S. Oh yes, Rockin' with the best. Lateback Luke en Keanu Silva. Drie weken in de lijst. stond ja, Nu op nummer 9. Stond vorige week op nummer 10. Eén plaats gestegen. Carry On, Kygo, Rita Ora. Vind je deze week op plek 8. Net als vorige week op plek 8. Staat nu zeven weken in de lijst. All Day and Night. Jax Jones, Martin Solvik en Present Euro. Op plek 7 is dus een kleine twee platen gezakt. En nieuw binnengekomen op plek 6. Ritual van Rita Ora en Chesto en Jonas Blue. Dan de nummer 5. Here with me, Marshmallow en Chavresse. Vind je deze week op plek 5. Vorige week op plek 6. 1 plaats gestegen. 13 weken in de lijst. Don't call me up, Mabel. 18 weken is deze al te vinden in de lijst. Stond vorige week ook op plek 4. En op plek 3, You Little Beauty, Fisher, Vier weken en de snelste klimmer, mag ik wel zeggen, van deze week. Stond vorige week nog op plek 7. Nu dus op plek 3, Peace of Your Heart, Medusa en The Good Boys. Zes weken in de lijst. Staat nu op plek 2, net als vorige week. En SOS, Avicii en Aloha Black vind je deze week ook op plek 1. Alweer, dat acht weken in de lijst. Hartstikke goed, lekker, hè? Lekker, hoor. Lekker, lekker. Goed, hè? goed man. Wat een, Hij wat een lijst, wat een lijst. Wat een lijst. De lijst van Europa. Hij ze er allemaal uit. Ik denk dat het tijd is jongens. jongens. Jazeker. We gaan afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, kijken en meedoen en meeleven. Wij gaan rijden met de nummer 1 van deze week. SOS. Goed weekend.